Volgende maand zou de anderhalve meter wel eens kunnen verdwijnen. demissionaire kabinet heeft plannen voor het afschaffen van de anderhalve meter, zeggen Haagse Bronnen. Dat zou dan in de derde week van september moeten gebeuren. Vanavond horen we er meer over in een persconferentie. Het was alweer even geleden dat we een corona-update van Rutte en de jongen kregen. Verslaggever die vroeg op straat wie er vanavond voor de tv gaat zitten. Ik heb het in het begin wel echt een gevolg, maar intussen, ja... Ik denk dat hetzelfde blijft. Ik uh, ben toch niet mee eens uh, op de manier zoals er nu gecommuniceerd wordt. Oh, hoe wilt u dat er gecommuniceerd wordt? Wat vaker, maar ook weer niet te frequent. Dan maar liever even wachten en dan vrijgeven. Maar dan niet vrijgeven en weer zeggen van dat nou, kan niet meer. En ik denk voor iedereen dat het niet zo fijn is. Na de herfst toe, ik hoop dat we echt gewoon een keertje weer lekker op vakantie kunnen. Zonder na te denken dat je een sneltest moet doen of een PCR-test. Maar dat je gewoon je koffer kan pakken. En... Hup, een weekje weg. Of daar meer over bekend wordt, dat weten we niet. We weten al wel dat mbo's, hogescholen en universiteiten geen online les meer hoeven te geven. Bij de middelbare scholen blijven de coronaregels nog wel gelden. Er komt een speciaal fonds voor de slachtoffers van de overstromingen vorige maand in Limburg. Dat is bedoeld voor mensen die schade hebben die niet door de verzekering wordt vergoed. Volgens minister Grapperhaus is het belangrijk om die mensen te ondersteunen. We hebben anderhalf jaar covid-crisis achter de rug voor mensen en bedrijven. En dan komt dit er nog eens overheen. Ik heb gisteren letterlijk gezegd in Limburg moeten de mensen wel weer overeind helpen. Ook bij de Paralympische Spelen mogen waarschijnlijk geen fans naar binnen, melden Japanse media. Het was bij de Olympische Spelen ook al zo. In Tokio geldt nu nog steeds de noodtoestand door corona. Wel bekijkt de organisatie of, organisatie of groepjes schoolkinderen een paar wedstrijden van de Paralympische Spelen mogen komen kijken. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en morgen is er opnieuw zon. Op de meeste plekken is het droog en het wordt 20 tot 24 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file bij de afsluitdijk op de A7 Horen-Herenveen. Tussen Den Oever en Kornwerderzand is de vertraging meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu. Welkom in Zandvoort.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 Wil niks anders geef, me meer. oh mama, dit is de tijd om te spacen. Wil je vermenigvuldigen, of moet je ook delen? Kom je me tegen, neem een stokje van mij. Wat moppie, dit is nog niet voorbij. Het eh, eh, eh, is eh, de eh. tijd. Je ziet de rode ogen als je naar me kijkt. Doe een step to the left, step to the right. Vanavond gaan we kwijt. Dit is de tijd voor mij. Ik heb een lange batterij, grote kurk. zo vang, net zie ik in een rode jurk. Ik blijf schurk, ik ben niet meer doling. Step blijft van alle tijden groter dan je woning. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere.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 I love you.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het de demissionaire kabinet in de derde week van september... de anderhalve meter maatregel wil loslaten, melden Haagse bronnen. De hoop is dan dat er ook meer kan in de horeca en voor evenementen. Op de plek waar gisteren de auto werd gevonden van Michte en Rut... worden bloemen neergelegd. Na anderhalve dag zoeken vond de politie de auto. En voor meerte van 19 kwam de hulp te laat. Rut van 22 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De gemeenten waar relatief veel Nederlandse belastingontduikers wonen zijn Barle nassau Bloemendaal en Blarikum. Het gaat volgens onderzoekers van het CPB en een Amerikaanse universiteit vaak om ondernemers die met contant geld de grens overrijden en het daarop een bankrekening zetten. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 14, morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. O me te fatten vrienden va bene, Si u la parla meest americano. Wanna se fa la sotto la luna, Om oh, me te venen ga be die ai Papa l'americana!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 bubbles in my eyes now maybe i'm just dreaming now i'm in the sad club just trying to get a But holy i'm a sad girl in this big world it's a mad world all of my friends always have You're a drinking. I'm just thinking about where I should have been. I've been lonely. ZANG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 siento tu mama mama mama te juro que yo prendo fácil si es por ti no puedo decir... Ik weet dat ik je niet meer kan vinden. Ik weet dat ik je niet te kan No Gasté mala mi cariño tanto entero Cuando conseguirás que no te nombre nunca más Vamos decir que si dejaste de quererme y cuidaron que la gente solo no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte secular a ne mí y la hice sufrir sí, sí, sí, sí. mala na na na na na na te nombre nunca más?